In het profvoetbal wordt voorlopig geen zogenoemde blauwe kaart ingevoerd. Het idee was om spelers daarmee een tijdstraf van 10 minuten te kunnen geven. Maar het plan daarvoor is ingetrokken door de internationale organisatie die zich met de regelgeving bezighoudt. In die organisatie telt de stem van de Wereldvoetbalbond FIFA voor de helft mee. Voorzitter Infantino had voor de stemming al gezegd het plan voor de blauwe kaart niet te steunen. De bewolking neemt toe met in het zuiden en westen wat lichte regen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog. In Zeeland kan nog wel wat regen vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB Er zijn geen bijzonderheden En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort Zandvoort is Zin in ZFM ZFM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 Maar nog niet het meestens vrije trappen. Net naast. En weer een lange bal in de diepte. Op de spits. Daar gaat hij. Beetje geworstel. Niet helemaal, maar we zijn nog steeds in aanval. Esfer Zandvoort. Dan komt hij. dan gaat hij. Ja, komt. Breek door. Fernando. Oh, oh, oh, oh. Net niet, net niet. Jammer, jammer, jammer. Jammer, jammer, jammer. Maar ja, hij hangt in de lucht. Oké, okay, nou... Hou oh, jij het in de ja, gaten? Ja, Zodra er iedereen zit, meld ik me. En uh, het is echt spannend. En ja, we hebben nog alle kans. Is het goed, probeer het even met een uh, berichtje te doen. Uh, via ja, de WhatsApp okay. als je wil, alsjeblieft. Ja. En uh, dan uh, probeer ik zo meteen nog bij terug te komen. Mocht dat niet lukken vanwege de Formule 1, die we ook in de gaten houden met uh, Renault Lawson, onze uh, Formule 1. Uh,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 onze eigen rennen en gaan van Autopassion in Beverwijk naar deze van Survivor.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 Hij hey, volgens mij het eerste keer dat we gewoon uh, tijdens een campfire gewoon live in de uitzending zijn, hè? Is, is de allereerste ik, keer. Ik denk, hij neemt niet op. Ja, maar nee, je neemt het. gewoon op, Rendel ja, hey. nou, nou, nou, ik moet er zeggen, we zitten hier gewoon lekker aan een biertje. En Heerlijk. En andere en andere dingen en nootjes en... Uh, oh, uh, wij zitten verkeerd, Rob. <laughs> ja, nee, ik hoor het ook. <laughs> <laughs> Kunnen we daar geen studio's inrichten of zo? Is dat, uh, <laughs> ja, het is een optie, hè? Het ja, is een optie. <laughs> Altijd. We, we hebben al een keer tv hier gehad met uitzendingen, dus het kan, hè? Ja, maar dan zit ik met Radio Beverwijk zit ik dan te concurreren natuurlijk. Ja, maar hè? Dus, dat mag je ook weer niet. Nee. Dat kunnen we niet hebben. Nee, nee dan ik zit hebben, ik op hè? het werkgebied van Dolly. Misschien kunnen dus, samen. <laughs> dat is zo. Ja. Dat zou even wel samen kunnen. Ja, nou, leuk ja. Ja, te spreken. Hoe vond je... We gaan eerst even naar de race. Hè? Misschien hebben we zo meteen nog andere nou, dingen. Ja. Jongens, even live dan gelijk. Ja. Er is iets gebeurd.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 Nou ja, we gaan het zien. Uh, jongens, het is een uh, hele spannende Campri. Toen <lacht> nu toe. Max is weg, hè? Dus, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. Wo het, ja we hadden niet, he? niet anders verwacht, dus, nee. ja, we middels, het seconden, hè? We hadden niet anders verwacht. Inmiddels is 6,3 seconden. we zitten pas in de achtste ronde, hè? Ja. Dus uh, ik hoop dat, die, dat ze daar tegen hem zeggen: Doe eens even rustig aan. Want dan hebben we nog een beetje Campri. Want anders gaat het wel erg hard. Maar het is wel zo, ja. Rendel, dat je ook uh, merkte van de week bij de andere coureurs.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 Ja, serieus. Maar het is niet ja. alleen de Red Bull, heb ik zo langzamerhand. Echt het idee. Het is echt Max Verstappen die ook het uh, verschil ja, maakt. Uh, hij zit, die jongen zit op een andere planeet. Klaar, dat weten we eigenlijk wel vanaf het moment dat die 1 ging. En dan, dan zeg je als Nederlander, ja dat is zo. De, uh, het blijkt natuurlijk gewoon. Uiteindelijk uh, rijdt hij nu gewoon weg. En uh, ja, verraaien kan de pees niet bijhouden. En, ja, het is nog een lange wedstrijd. Hè? We hebben nog iets van 46 ronden te gaan. Dus we zijn er nog niet. Er kan nog van alles gebeuren. Maar dit tempo doorgaat, dan weten we toch alweer waar het seizoen dit jaar aan toe gaat leiden. Want ook Ferrari, die dan toch heel snel is in race pace. Ah, jongens, als ik zie nu al hoe die auto naar A9 loopt te glijden van de Claire, dan zeg ik, ja jongens, kansloos. Helemaal kansloos. Ja. Eh, die, die zijn nu al door hun banden heen. En dan moet je nog een eind, hè? Nou ja, ja, inderdaad. Nou, een heel eind eh, zelfs. Ja, dus, dus ja, het is het oude liedje. Het is even gewoon niet anders. Laten we hopen dat er wat technische malleur gaat komen bij Verstappen. Dan krijgen we nog een leuk seizoen. Zijn er zijn nu een paar mensen mee hier bij aan te vermoorden, hoor. Van die oh. Max Verstappen-fans met een Max Verstappen-petje op en dat soort dingen. Ja, ja. Dat ja. Gewoon. ga jij me even <Bike�> lekker een geven? Ja. Nee, maar een beetje spanning. <ficouaime>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 Ja. Oh, oh ja, wauw. Die zal ons zo voorbij. <laughs> zo! Zo, ja, oké, okay, Zie je dat ja. het spannend wordt? <laughs> ja, het wordt spannend, ja. ja. Ja, dat gaat echt goed, joh. <laughs> <laughs> nou ja, ik moet, kan je wel weer zeggen, dat Russel eigenlijk best wel goed is. Oh, er gaat er één nu af. Wie is dat? neer Ninssen en Willem zal te zien. Ja, strollen, ja. Uh nee, geen stroll. Nee, nee Logan Sargent gaat wel e Ja, Sargent. Uh, maar no. dit is wel een safety car, denk ik. Dit gaat safety car worden. Ja, staat op een rotplek. Ja, ja. ja, als je niet weg gaat komen daar... Ja. Hij staat nee, er ja, hij, gaat, oh, oh, hij gaat achteruit. Ja, hij zet hem eens achteruit. Dus, uh. ja. <h EP�> even inparkeren. Ja, ja. ja. Nou ja, uh, Logan Sargent, die weg is... Uh... Maar hebben jullie dus straks ook even het andere nieuws gehoord in de Formule 1? Uh, uh, uh, uh, uh, Alpine? Uh, uh, uh.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 Ik krijg hier nu al mijn schouders aangeraakt. Als je wil uitrijden, mag je uitrijden. Nee, nou, we, <lacht> nee, we zien ondertussen, Rendel, als we naar het beeld kijken, dat wel de een of andere de pitstraat nu ingaat. Voor een bandenwissel neem ik aan gewoon. Moeder, we maar we zitten pas in 112, jongens. Ja. Toen, die eerste rondjes zijn dus toch volgens mij pas voor 118, 19 verwacht. Ja, klopt. Ja, als, je er, als, je nu, als je er nu al doorheen bent. Hmm.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 Heerlijk, hè? Heerlijk, helemaal gebeurt, goed. En er gebeurt ook gelijk heel veel. Jij ja, ja, ja, ja, ja, had ook in, in je zaken, zeg maar een heel mooi feestje daarvoor, hè, voor het begin uh, van het seizoen. Ja, ik denk, laat mijn klant eens gaan verwennen. Dus ik heb eigenlijk gewoon uh, gisteren en vandaag een hele grote kortingsactie gehad. Ja, echt mega hoge kortingen hoor. We hebben modellen zelfs uh, beneden de, de fabrikanten inkoopprijzen weggedaan. Maar ik wilde gewoon iedereen verwennen, het seizoen is weer begonnen. En ik moet zeggen, het is hier serieus druk geweest, ja. Ja, we de mensen.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 Nee, uh, nee, Aju, dan, dan, ik dan ik ik zit weer ik weer lekker thuis. thuis of in, uh, in ja, de Ja, uh, Nee, nee, joh. Sondags ben ik gewoon lekker thuis. Ik, oh, okay. ik werk al uh, zes dagen in de week. Eén dagje vind ik het ook wel eens lekker dat ik even, even niks doe. Ja. <laughs> Plus, ik ben van de week getrouwd en ik moet dan die ook eventjes weer aandacht geven aan mijn nieuwe vrouw. Oh, gefeliciteerd. Oh, gefeliciteerd. Oh, oh, oh. Ja, dank je wel. <laughs> ja, ja, ja. Oh. oh, dat horen we nu pas. Ja, dat hoor je nu pas. Ja, ja, ja, ja. Ik ben weer getrouwd. Dus ik heb... Wauw, uh, Dat kan op je 62e. <laughs> Jeetje, ik denk al, wat klinkt je toch vrouw?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 omdat die helemaal niks met auto's had, die heb ik helemaal om. Dus dat is goed, hè? Die zijn helemaal oh, verliefd op deze. Oh, oh. Ja, eh, ik wou net zeggen, dan is ze heel erg verliefd op jou. Ja, ze is ontzettend ja. goed voor mij. Maar ja, dat, dat, hoe, dat, hoe dat dan weer kan, snap ik helemaal niks van. Maar dat. Uh, ja, hier staan er weer een paar met de handen. Wij ook niet. Nee, nee, ja. Nou, nee, en ik, uh, ik wil even een uh, platen. Hier. Rennel, Rennel, Rennel. Rennel, Rennel. Moet je eens even horen, van wat ik op me uh, gezet heb? Och, jezus. Ah ja, lekker bedankt. Ja, ja, ja. Nou ja. Van de markt. Van de markt. Ja, nou ja of kom dat je nou bij... je houden, of kom je bijna niet aan, hè? <laughs> nou ja, voor jullie, ik kon niet terecht in Zandvoort, maar ik ben als Amsterdammer getrouwd in Bloemendaal. Nou, dat is wel bij, bij jullie om te de... doen. Oh ja, ja, dat is ook zo. Nou ja, nou, ook mooi hoor. Om zo daar stiekem te kom te je al steeds een stukje dichterbij, hè? Ik kom een stukje nee. steeds een stukje dichterbij, ja. Ik heb geen steentjes voor een huisje in hout, maar ik kom wel steeds een stukje dichterbij. Ja, ja, je weet het maar <laughs> nooit. <laughs> uh, ik wil nog één dingetje en dan gaan we er gewoon met... Meestal ja. gaan we weer reis kijken hoor. Ja, je moet plaatjes draaien. Plaatjes draaien, <laughs> ja, dan kunnen we ook weer reis kijken. Ladders <laughs> van uh, Hoepen. Ja.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 Ja. Ja, dat moet je niet doen. Moet je toch uh, ook als team blijven zeggen: Jongens, rij weg. Maar ze waren sneller als die jongens erachter. rijden met z'n tweeën weg. En ja, ga de laatste 300 uitzoeken. Maar ja, dit zijn jonge Het blijven haantjes. Dus het is ook wel weer goed. Maar ik denk dat hij gewoon had kunnen winnen: die eerste wedstrijd. En dus, ja, vandaag zag je, het ging niet door zijn banden heen, met een lange wedstrijd, geloof ik. Ik heb niet alles gezien, maar ik heb ook heel veel gewerkt met klanten. Nee, ik moet zeggen, ik heb het ook niet echt kunnen volgen, maar ik wilde het toch even vertellen, omdat hij dat gisteren zo mooi gedaan heeft natuurlijk, Hij de tweede plek. gewoon in je eerste sprintrace, gewoon de tweede worden. Maar dan kijk ik als racer toch door en ik heb de wedstrijd zitten bekijken toen had ik toch zoiets van, laten we eens niet doen met z'n tweeën, geen strijd maken, niet vechten,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 Nou ja, ja, Hulkenberg, is, uh, die is natuurlijk, uh, volgens mij uit uh, die uh, vervlogen geport, dus die hier achter Magnussen. Uh, heet dat uh, ja, Alpine, ja, we gaan het er maar niet over hebben. Nee, maar. Dus, uh, Alpine uh, alsjeblieft. Uh, nee, we ja. gaan het maar niet meer over hebben. Ja, <laughs>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 Het is, uh, die Saints is er helemaal klaar mee dat hij ontslagen wordt, hè? want die gaat hij de kerne helemaal nooit voorbij laten. Nee hè? Nee, nee. nee. Oh ja, en Max Verstappen gaat uh, box, box, dus... Uh... Ja, nou ja, nou, hij heeft uh, 30 seconden, dan zou hij volgens mij 6, 7 seconden hebben als hij eruit komt. Ik weet niet hoe lang een box duurt hier ja. op uh, dit circuit, dus... Uh, nou ja, helemaal goed. Nee, Rendel, dankjewel. Heel veel plezier ja. nog hè, daar uh, in de zaak. Absoluut. En uh, jullie uh, fijne dag verder. Yes. Ja, en geniet ja, nog wel, even van uh, je witte broodsweken. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Love the marriage, hè? <laughs> ja, yes, en, uh, yes. van harte gefeliciteerd hier vanuit Zandvoort. Ja, zo is Dankjewel. dat ook. Namens mij. En, uh, en wij, wij gaan weer plaatjes draaien. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Ho hoi, hoi. Oh, hoi, Dag, Rendel. Doei. <laughs> En we gaan naar het Duitsersveld, naar Piet Pijper. Want de wedstrijd is inmiddels ten einde. En niet zo geëindigd zoals wij zouden willen, hè Piet? Nee, we hebben met 3-1 verloren. En uh, ja, eigenlijk uh, het vereind zat in, de, in het begin eigenlijk al. Dat die scheidsrechter zeg maar, na één minuut een zuiver doelpunt, althans zal ik het voor mij op, van de SV Zandtijd afkeuren. Althans begin je met een 1-0 voorsprong. Na nou, de eerste helft was Zorvogels uh, toch uh, wat, wat, iets, iets beter aan de bal. En uh, maakte 2-0.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 Fortuna veer Veris heeft zich teruggetrokken. Daar oh. hebben thuis met 8-0 van gewonnen. Yeah. Dus die, die, die uitslag is doorgehaald. En uh, ja, we, moeten, we staan er nu weer iets anders voor. Dus we oh. moeten uh, weer naar beneden kijken. Dat we niet te ver doorzakken. Yeah. Maar goed, uh, vandaag hebben we verloren. En uh, Stormvogels uh, gaat op weg naar het kampioenschap En ik denk uh, gezien wat ik heb uh, gezien in, in de afdeling ook wel terecht. Dus, uh, maar goed, we hadden een ander resultaat gehoopt en verwacht vandaag. Dat is dan helaas niet uitgekomen, maar... Z zeker. Het is niet anders. Nou ja... Uh, de, met onze bestappen rijdt hij nog voorop. Ja, Max de stappen die rijdt nog steeds voorop. Oh, die uh, ja, die ging als uh, laatste van uh, zo'n beetje iedereen naar binnen... voor uh, de, de pitstop. En uh, ja, nou ja, hij kwam er weer uit en uh, daar ligt meteen weer voor. Hè. dus uh, okay. No problem. 6,3 nou, seconden heeft hij voor ik... op de nummer 2. Ik ga kijken of ik een wijntje kan krijgen aan de bar. Ja. Uh, Oké, okay. nou geniet ervan. Hoi, Tot de volgende. Hoi, hoi. Hoi. Nou, helaas dus 1-3 geworden tegen stormvogels. Ja, ze yes, denkt Max stappen er ook over, hè, Dolly. Deze no stopping uh, my now. Uh. <laughs> ja, nog steeds op nummer 1 uiteraard op dit moment Max Verstappen ja, ja, ja. tijdens de Grand Prix van uh, Bahrein. Hoor oh, het juist ook al het uh, verslag van uh, René Lawson is gezellig daar in Beverwijk, feestje in zijn zaak. En uh, ja, wel mooi dat het een, toch een keertje plaatsvindt op uh, de zaterdag. Kunnen we dat ook live uh, meenemen in de uitzending, Dolly? Zo Toch? is dat. Zo is dat hè? Ja, dus ja, Heel wat anders eventjes. Hè? Ja, nou ja, het voetbal is Gezellig, niet hoor. helemaal gelukt. 1 tegen 3 ja, uh, van uh, Stormvogel. is wel de nummer 1 ja. uh, uit de competitie op dit moment. Dus geen hele makkelijke partij om uh, tegen te spelen. Volgende nee. week gaan we er gewoon weer tegenaan. Zo is dat. Ja, nou, eh, soms zit het mee, soms zit het tegen. In, dus. in mei gaan we er ook tegenaan. Ja, <laughs> wat, uh, <laughs> Dan gaat het gebeuren, hè, het Zonfestival. Ja, met jouw Joost Klein. Mijn Joost, ja. ja Joost. En waarom zeg ik nou dat het jouw Joost is? Nou, jij weet het wel, maar... Even voor de luisteraars, een paar weken terug... deden wij samen een programma. En toen zei je van, nou, met deze plaats... Deze plaats... Dat, dat dacht ik echt, gaat ja. Gaat Joost Klein als vertegenwoordiger op een droomgroot. Droom ja. En ik zette dat ding op. En we kregen allemaal reacties. <lacht> en Hans uh, Botman, die uh, helemaal in paniek uh, raakte... Beetje nog. En, uh, Fred, helemaal van, van wat is dit nou? Wat, wat draai wat, jij wat, nou? Wat een F. <laughs> nee, maar vertel eens. Wat is zo leuk aan Joost? Wat is zo leuk is aan Joost? Nou, Joost is een, een, een heel speciaal mens. Hij, uh, hij, die jongen die barst zo verschrikkelijk van het talent. En die is zo ontzettend veelzijdig. En um, hij, hij, hij schept ook veel vanuit zijn...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 Gaat hij het, de, de try-out, krijg je dan van zijn optreden in, ah, kijk aan. in Zweden. En dan begint hij mee, als ik het goed begreep, in Amstelveen. Ja. En dan gaat hij daar uh, optreden. Dus kijk en, hoe iedereen en, kijk, reageert. Kijk hoe iedereen uh, reageert. Ja, zeg maar. ja, ja, ja, ja. Dus als je goed zoekt, zullen je vast uh, wel ergens uh, kaarten voor. Uh,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 Ja. Want nee, ja, weet je, die, die muziek, hè? Die, uh, ja. de nieuwe plaat dan, die, waar die daadwerkelijk mee uh, naar het uh, Songfestival ja. gaat. europa -papa. Ja. europa ja. En uh, ja, ik denk, uh, van uh, ik hoorde hem uh, de eerste keer, echt de allereerste keer uh, op televisie hoorde ik hem uh, langskomen. Ik denk, het klinkt wel leuk en uh, ik uh, ken het ergens uh, van.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 ja, ik moet zeggen, wij gingen hier gisteren met de drie dames met even geen rust aan de kust, hebben we hem ook opgezet. Hè. Toen gingen we toch lichtelijk uit ons dak, voor zolang het duurde hoor. Want kijk, we hebben geprobeerd om te hakken, maar nee. ik hoop niet dat er iemand gekeken heeft, want het was verschrikkelijk. Want we kunnen nee, Ik er zag niet dat die, die, die kijkcijfers, die liepen in één keer op, joh. dat wil je ja, niet Ja, dat zal al gerust wel, het was verschrikkelijk. We hebben het geen halve minuut volgehouden, dus eigenlijk zijn we op zoek. Naar een hakken dansschool. Een hakken dans Ja. ja, nou ja. <laughs> we willen zo graag leren hakken. Ja, ja heeft Pluspunt ja. geen, geen actie of zo daarvoor? Hè? Eh? Bij Pluspunt. Dan hebben ja, ze toch is dat een, een hakken school, Nou ja, nee, dat toch? zou me kunnen. als, ja, het, als, als het we het aan is. gaan vragen. Bij de ja. jeugd. Ja, ja, bij de je jeugdhonk, hè? He, via het ja. jeugdhonk. Ja, ja. Nou, kunnen jullie ook meedoen, toch? Ben je zogenaamd nee, van de dan moeten we eerst de conditie opbouwen. Je houdt het geen half uur. minuut Jij bent als hakken. zogenaamd van de begeleiding. En dan doe je gewoon oh, lekker. Ja, maar, ja, ja, ja. Ja, ja, Af en toe een stapje naar voren. Ja, ja, ja. En een stapje terug. Nee, maar ik, uh, ik, ik geloof wel in deze inzending. Hoewel heel veel mensen het niet zien. Misschien komt het ook wel door het verhaal wat erachter zit. Hè? Dat het echt een brief aan zijn vader is, ja. dit nummer.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 Uh, goed niks, laat ik het dan zo zeggen. <lacht> Moet je dat zeggen? Ja. En lekker duidelijker op. Ja ja, ja, ja, ja, lekker, hè? Uh, ja, ja. We begrijpen je helemaal. Helemaal goed niet. Nou, we draaien hoor. <lacht> of heb je nog wat te melden over die plaat? Wel, nee. Gooi hem er nou maar gewoon in. We zullen er toch een beetje aan moeten gaan wennen. Gewoon erin. Joost Klein met uh, Europa. -pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa Europa Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa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 Stroom mij met papa Oete zal niet stoppen tot ze zeggen ja ja dat doet hij goed hè? Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood Europa pa Europa pa Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga Europa pa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 Maar moet ik zeggen Dolly, Dan vind ik deze wel wat beter hoor. Eh, eerlijk gezegd. Als je deze keihard in een club hoort. Met uh, mooie grote boxen. Nou, dan gaat iedereen helemaal uit zijn dak volgens mij. Ja Nog. dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Dus uh, nee, ook al uh, nieuwe muziek hoor. Dus uh, mm -hmm. die draait er gewoon even om te uh, laten horen. Van, uh, dat uh, die muziek uh, op dit moment uh, weer helemaal inkomt. voor mij nooit weg geweest de, de techno muziek. Nou heerlijk. ja, dat is wel een beetje weg geweest. Maar, nou, voor uh... mij niet. Nee, voor jou niet? Nee, nee, ik ging vroeger ook naar die feesten toe. Ik vond het heerlijk. Oh, oké. Okay. Oh, ben je heerlijk. er zo een? Nou, oh, oké. Okay. Ja, echt wel. Ja. Ja. Maar dan, dan vroegen samen, wat heb jij geslikt? Ja. Weet je wel? Ja, niets. ja, ja, ja. Niets? En dan horen we op de, op de radio en dan ben je een heel braaf meisje. Hoezo, ik stond alleen met te dansen de hele avond. Ja. En het okay. kon gewoon op eigen kracht. Hoor. Ja, maar ik bedoel benoorde. qua muziek. Er, horen we er... hele softe, brave plaatjes bij, je. Ja. Ja, s ochtends om tien uur. Ja. Ja, van tien tot twaalf ga ik toch geen techno draaien. Oh, oh, oh oké. Okay. Weer <laughs> ah, okay. een beetje rekening houden met tijdstip erop. Oh, op. ja, dat is ook zo. Maar geen mei een avondprogramma. programma like. oh. Nou, dat gaat ze los hoor. Samen met Mario Sandpoort. Nou, dat wordt wat, uh, ja. tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you follow something fresh I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you follow something.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 to the front you a tan baby girl but i'm the one you my little boo thing so i don't give a hoot what you do say girl i know you a little too tame i'll be shooting that shot like 2k girl i know tell him tell him i'm next tell him you find a little something fresh i know tell him I'm tell him i'm next tell him you find a little something fresh i know hey. I love Bootan. So I don't give a hoot what you do, say, girl. I know you're look too tent. I'll be shooting that shot like too king. Girl, I know. Tell them I'm next. Ook weer zo groot is van dit moment Jorge uh, Lil Bogang van uh, Paul Russell. En uh, ja, welke plaat herken je daarin? Een beetje een raadje plaatje, vraag uh, Dolly. Een uh, oude plaat herken je Volgens daarin Volgens mij is het gewoon een koffer, toch? Ja, maar kom van, van, van wat? Van the best of my love. Ja, van? Ja.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 Ja, het over de Zijn ze op uh, P3, ook weer uh, bijna drie seconden achter Perez. Ja, ja, Leclerc ja. zit uh, daar weer achteraan. Ja. Lenno en uh, Piastri uh, zitten op 5 uh, en 6. Louis 7 en 8, he, bij de Mercedes. En, en uh, ja, ja. Dat, is, dat is het wel zo'n beetje om uh, te vermelden wat uh, de moeite oh, waard is. Hij op 7 en 9 inmiddels. Ja, Sargent, uh, die, uh, die is de hekken sluiter van dit verhaal uh, in, de, in de Williams. Uh,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 daar uh, oh. uh, daar ja, hebben we de, moet even de, op de webcam. Ja, dat kan je ook op de uh, uh, computer oh. doen. Gewoon even de dat, de pen dat, pen dat, dat, dat vakje, nee, dat vakje links uh, aanklikken. Oké, okay. ja, ik zie je. Unavailable. Unavailable. Nou ja, dus uh, dat ja, uh, dan uh, uh, uh, <laughs> ja, nou wil ik het weten ook. Jij begint over die webcam. Dat is wel een goed idee van je trouwens. Ja. Uh, even kijken hoor, hoe komen we daarachter?